Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De wereldwijde website-storing is weer voorbij. Ongeveer een uur lang waren een boel websites van onder meer banken, kranten en bezorgdiensten onbereikbaar. De oorzaak van de storing lag bij een Amerikaans IT-bedrijf. Tech-directeur Joost Gellevis. Wat zij eigenlijk doen is ervoor zorgen dat bedrijven heel snel informatie bij klanten kunnen krijgen. Die zijn daar... Uh, beter in dan die bedrijven zelf. Dus zelfs grote websites als Netflix en zo, die gebruiken soms dit soort bedrijven... Uh, om hele grote hoeveelheden informatie heel snel bij klanten te krijgen. En als zo'n website uit de lucht gaat, zo'n bedrijf uit de lucht gaat... Ja, dan treft dat in één keer hele grote delen van het internet. In Nederland lagen onder andere de sites van de Rabobank, ING, NS, Albert Heijn en AD eruit. Voetballer Christian Eriksen mag niet met een inwendige defibrillator voor Inter Milaan spelen. Dat zegt de Italiaanse voetbalbond. De Deense middenvelder kreeg een defibrillator na zijn hartstilstand op het veld tijdens het EK. In Italië zijn de regels voor een defibrillator strenger dan bijvoorbeeld in Nederland. Deli Blind speelt hier wel met het hulpmiddel. In Zutphen is vanmiddag een binnenvaartschip tegen de oude IJsselbrug gevaren. Volgens de veiligheidsregio gebeurde dat waarschijnlijk door de hoge waterstand. Door de klap werden de stuurhut en een auto van het schip geslagen. Niemand raakte gewond. Voorlopig rijden er geen treinen over de brug. Oranje Internationals Depay en Wijnaldum zijn officieel gepresenteerd bij hun nieuwe clubs. Memphis Depay zei bij, bij FC Barcelona dat hij gaat vechten voor de club van Ronald Koeman. He was fully supporting me to come here and to join the, yeah, the biggest club in the world so I'm very happy that he is here and I'm ready to to fight for him of course as well. Bij Paris Saint-Germain werd Jorginho Wijnaldum gepresenteerd. De aanvoerder van het Nederlands elftal stond met een goed gevoel in het stadion. First of all, I want to say I'm really happy. I can enjoy uh, Paris Saint-Germain. I'm looking forward to seeing you in the stadium. À la Paris. Het weer vanavond in het zuiden opklaringen. Morgen in het noorden eerst wat bewolking en mogelijk ook een bui. Later wordt het droog en op steeds meer plaatsen zon. Door 20 tot 25 graden. CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB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 Ah, dan zou er zou dus iets moeten komen. En uh, dan, uh, dan, dan... Ja, zie je, kijk, dat bedoel ik. Moet je wel het schuifje openzetten? Ik zal hem, even, ik zal hem nog eventjes er even opnieuw bij halen. Want ik, uh, ik zit gewoon te dromen. Ik denk, waarom hoor ik nou niks? Dat heeft alles weer te maken met iets wat ik... Wat, uh, dan zit ik weer zo onhandig met dit, uh, met, met knopjes en dergelijke. Uh, dan moet ik hem even weer opnieuw... Nou, uh, oh, dit is echt drama, dit. Uh, want, uh, dat gaat niet zomaar. Dat moet ik even anders uh, aanpakken. Hop, die eruit. Schuif je open, koper. Dat is wat je moet doen. En dan krijg je... de single die 9 juli is uitgebracht... van Edwin Denks. En Daar we, beginnen we de derde uur mee. we mee uh, aangekomen zijn in het uh, stevige gedeelte van het uh, programma. Ja, we zitten alweer in derde uur, dus dan, uh, dan mag dat wel een beetje. Edwin Danks, denk's. Ik moet ik toch eens even aan die jongens vragen uh, hoe je dat nou weer uit moet uh, spreken. Ik heb het wel eens gevraagd, hoor. Want ze hebben ooit uh, meegedaan aan de uh, droppenacten woord. Daar heb ik die jongens toen uh, gesproken. Het uh, uh, was volgens mij ook zelfs bij de laatste uitvoering... Uh, waar ook geen winnaar is uitgekomen, want... Ja, oom corona is uh, bezig geweest. Hè? Die, uh, die heeft ervoor gezorgd dat er nooit meer een, een finale is uh, geweest... ...van die robbak wordt. Dus wat dat gaat, zijn we nog steeds aan het wachten... ...of, of dat ooit nog zo'n een beslag gaat uh, krijgen. Maar goed, uh, tegenwoordig uh, krijgt de evenementensector behoorlijk op zijn donder. En ook als het gaat om optredens in uh, wat grotere zalen. Uh, want oom Hugo en oom Mark hebben de boel even teruggedraaid... En dat uh, heeft dan ook meteen zijn weerslag. Uh, want uh, het regent ook hier en daar afzeggingen en verplaatsingen uh, van optredens. Omdat dat natuurlijk uh, ja, uh, op een, een of andere manier niet gaat. Vanwege Delta, die een beetje er doorheen fietst. Hè? Dus uh, dat heeft uh, daarmee te maken. Goed, welkom dus, zoals gezegd, in de derde uur. Want we gaan hier praten met uh, Lazette. En achter Lazette schuilt Tessa Lamers. En die gaan we straks om half tien uh, nog even de uitzending halen. Als het gaat om haar nieuwe single, je had al iets kunnen horen. Origami had ik uh, al in het eerste uur gedraaid. Vond ik weer eens leuk. Ik, uh, ik kwam hem tegen bij uh, de vorige uitzending met Roe Halfheid van Host, die uh, vandaag op het allerlaatste moment heeft af moeten zeggen vanwege een uh, mogelijk gevalletje Delta in. Uh, het geval wat hij, wat hij heeft meegemaakt vandaag bij de zomerschool. Want hij is ook nog eens een soort van docent. Dan probeert hij de kids een beetje door deze zomer heen te brengen. Dan praat het over een leeftijdsgroep van 11 tot en met 14 jaar. Ja, En dat zijn net de, de, de jongeren die nog niet allemaal geprikt zijn. Dus wat dat gaat, moeten we dan ook het zekere voor het onzekere nemen. Zeker wat de virologen allemaal over ons uitstorten. Dat deze variant wel 40 tot 50 procent besmettelijker is... dan al die andere varianten. Nou, lekker. Uh, ik ga me er ook niet meer erg druk uh, over maken. Want dat gaat terug naar het moment... Uh, dat we deze single in handen kregen. En zoals uh, elke week, week in, week uit... staat hij er nog steeds in. Van Vee en Openly Remembered. makes no sense this way it gets quiet More permanent, just a way to get quiet. Een behoorlijk met grunten en de hele handel erbij. Zou alweer een duimpje ergens voorbij komen van Tim van de band. Een mountainaar. Bovendien is ook deze band een verleden in Haarlem. Of heeft een verleden in Haarlem, want ze zijn namelijk... Ook onderdeel geweest van deze bekende Rob Akda Award-editie. Van een aantal jaren terug alweer. De laatste editie, daar zaten ze niet in. Ik denk van een twee of drie jaar terug. Toen heeft men ze meegedaan en het was al een snoeiharde punt, Maar dat hebben ze nu ook wel bewezen. Bovendien hebben ze hun scharen, denk ik, ergens wel een beetje opgebouwd. Het noorden van Europa waar uh, dit soort muziek wel uh, gemeengoed is. En dan heb ik het met name over de Scandinavische landen. Want uh, daar zal deze muziek van Mountain Eye behoorlijk wel aanslaan. Synapses is uh, de laatste van V met Openly Remember. Die draaien we al een hele tijd. Maar dat heeft ook met mijn persoonlijke voorkeuren te maken. Want ik vind het nog steeds de beste single van 2021. Um, niks de nadelen van de anderen. Maar uh, ik vind dat er nog uh, weinig uh, wat dat betreft in de buurt is uh, geweest. Uh, en dat uh, is dan toch op het, uh, ja, het staartje van Mariska Lialing uh, te schrijven. Want die heeft dat nummer gemaakt. En uh, ja, het is uiteindelijk, uh, een, uh, nou, naar mijn idee, best een hele goede zong uh, geworden. Um, we gaan nog eventjes door met de uh, muziek uh, draaien. Uh, want we proberen een beetje uit te komen straks uh, rond vijf voor half negen... Uh, om uh, Lazette in de uitzending te halen. En dan moeten we nog eventjes... Dit is er I eentje. Lialing. Wasting all my love right now, scared of losing anything, any part of me. Why do I keep coming back, believing every word you said? I owe responsibility to everything I feel. And what if I'm supposed to? I'm foreign. Take my mind, bring me at ease Take all the best of me Cause I'm foreign And you make me foreign Slipping through my fingers De Hollandse band die min of meer al uh, ook opgepikt is door de mensen van NH-Pop. Ook deze band heeft een verleden bij de Robhak daarvoor. Uh, Minor 7 tot twee keer toe hebben ze daaraan meegedaan. En uh, dit is de single die ze vorige week uh, ten doof hebben gehouden: Last! Maar af te vragen of die uh, nog uh, ook komende zaterdagmiddag ergens uh, te horen is. Ik heb alweer stiekem zitten gluren wat Willem de Waard gaat doen op zaterdagmiddag bij Smartwis. Bij Radio Capella. Roman Breakfast zag ik voorbij komen. Daar gaat hij het over hebben komende zaterdag tussen 12 en 2. Mocht je daar geïnteresseerd in zijn, ook een heel leuk radioprogramma. Want daar komen ook nog vaak dingen voorbij die wij hier draaien. En die ook nog door collega Roy de Smet worden gedraaid. Zo af en toe. Dus uh, het zijn ook eigenlijk uh, de programma's waar ik het meest naar luister, eerlijk gezegd. Maar goed, zitten ook alle twee goed in elkaar, moet ik je erbij zeggen. Dus uh, het is niet uh, alleen maar. Uh, we zitten gewoon uh, wat dat betreft uh, bij elkaar te luisteren. Uh, van wat, uh, wat vreet de ene nou uit uh, ten opzichte van de ander. Dus dat, uh, dat maakt het altijd wel, wel heel erg mooi. Um, goed, we gaan uh, op naar het uh, telefoongesprek uh, wat ik zo dadelijk ga hebben met Lasset. Maar eerst gaan wij nog uh, iets uh, draaien wat uh, ja, heel erg bijzonder is... En misschien ook wel iets over Lasset zelf zegt. Namelijk een single die ze vorig jaar heeft uitgebracht. Dat is weer een aanleiding om een van haar beste materialen nog even te laten horen. Woven van Lassette heart. I'm tethered to your thoughts. We're so woven in. We're so woven into it, so woven into it, so woven De laatste keer dat uh, we Rode Halfheid van Holsties hadden, dat was uh, vorig jaar juli, toen uh, probeerde ik ook nog eventjes uh, mee te kijken bij een uh, oh, ja, soort online uh, concert, uh, waar Lassette op dat moment bezig was. En nou weet ik niet meer precies of ze toen ook dat nummer al heeft uh, gespeeld. En dan praat ik over 9 juli uh, 2020, want uh, dat heb ik even nagezitten kijken. Maar in ieder geval uh, was het wel een, een van de beste singles uit dat jaar 2020 wel te verstaan. Tenminste, dat vind ik. Maar goed, uh, ik ben niet maatgevend voor wat de rest van Nederland vindt. Um, we gaan met uh, Lacet ook praten. Goedenavond. Hoi. Hoi. Uh, want uh, Woven is uh, een van de singles die je al uit hebt uh, gebracht uh, vorig jaar. Maar ik lees toch, uh, ja, min of meer uh, ook dat je bij 3FM uh, al een aantal keren op de deur uh, staat te kloppen. Klopt. Ja, ja. Ik, uh, ik heb uh, even kijken... Uh, bij Nomad heb ik, uh, zat ik bij de toonladder. Dus uh -huh. Dat was een telefonisch interview en toen werd het liedje gedraaid. Superleuk. Uh, en ik zou eigenlijk vorige week woensdag uh, daar live spelen. Uh -huh. uh, alleen, ja, ik zat te wachten op een uh, uitslag van een coronatest. Ach. En uh, omdat ik in aanraking was geweest met iemand die positief getest was. Uh -huh. Dus toen uh, viel dat eigenlijk een beetje in duigen. Uh, wat ik heel jammer vond. Maar ja. uiteindelijk uh, hebben we alsnog een telefonisch interview gedaan. En mag ik volgende week terugkomen. Kijk, dus. dat, is, dat, is, ja. dat is altijd uh, prima nieuws natuurlijk. Want nee. uh, ik, ik vind het altijd zo sneu als, als je dan weer afspreekt. En dat er dan weer zo'n rottige Delta-virus er ineens weer roet in het eten gooit. Ik, ja, nee, wat, ik, was, wat? ik was gelukkig niet ziek. Nee, nee, nee maar goed. Uh, vanav <laughs> maar vanavond uh, zou Ro hier ook weer spelen. Mm -hmm. En die moest afhaken vanwege dat verhaal. Dus ja, we nemen uh, toch wat voorzorgsmaatregelen. Um, ja. Nou ja, goed. Ik, uh, we hebben al wel wat, uh, wat weer... Oh, ja. tenminste voor je, degene die jou volgen... Um, weten ongeveer uh, dat jij, uh, wat jij allemaal aan het doen bent. Hè? Want uh, ook deze song... want eigenlijk Woven, dat ging eigenlijk ook over, over jou, een beetje over jou. Uh, en, en dat is met deze eigenlijk ook het uh, geval. Klopt. Ja. Nou ja, ik schrijf sowieso autobiografisch, dus ja. uh, in principe alles wat ik uitbreng gaat is ja, een, een, een kijkje in mijn hoofd, gaat over mij. Mm -hmm. uh, of iets wat ik heb meegemaakt, of een visie ergens op, dus het is eigenlijk wel allemaal vanuit mijzelf. Mm -hmm. uh, dus dat klopt. En, uh, maar deze, specifiek, deze single specifiek, dat gaat wel echt over mijn hoofd. Ja, um, is, het, is het ook zo, uh, ja hoe moet ik het eigenlijk zeggen, uh, uh, autobiografie, vind je het ook makkelijk om dat, dat dan toch uh, te doen, want ik kan me voorstellen dat er sommige muzikanten zijn, ja hoor eens even, ik uh, probeer het op een andere manier te doen, waarbij mij het lijkt dat het over mij gaat, maar het uh, kan net zo goed over iemand anders gaan, maar bij jou uh, ligt dat uh, toch anders, maar kost het je geen moeite? Je bedoelt, of het te, te confronterend is? Ja, nou ja, maar ook de, of het je makkelijk afgaat... dat je dit soort uh, autobiografische dingen kan, kan doen. Want ik kan me voorstellen dat dat soms een bledsel zou kunnen zijn. Ik weet het niet. Um, nou ja, eigenlijk is het altijd al heel natuurlijk gegaan... Dat, dat autobiografie schrijven. En het is ook voor mij echt een enorme uitlaatklep. En als ik ergens mee zit, dan, dan... en ik kan dat niet verwoorden of ik vind dat moeilijk... dan, hmm. dan stop ik het eigenlijk altijd wel in een liedje. Ik had wel... Uh, een heel wat jaren terug. In het begin heel erg de neiging nog wel om, om de dingen heen te draaien. Mm. Uh, en ik durf nu wel steeds vaker de vinger op, echt op de zere plek te leggen. Dus wat echt wat, zeg maar, wat confronterender ook voor mezelf. Mm. Um, maar ik, ik, ik vind het ook juist leuk om wel in de huid van een ander te kruipen of, of om... Um, uh, um, voor andere. Of met andere dingen te schrijven die niet per se voor mij bedoeld zijn? En ja. dan vind ik het ook juist wel een uitdaging om juist in een compleet andere wereld te duiken. Zeg maar maar ja. voor Laissez, in principe is het eigenlijk altijd wel echt vanuit mij. Ja, um, is het eigenlijk dan, uh, ja, want je, want je zegt het ook. Hè? Uh, je bent tegenwoordig wat. Uh, ja, je je, je uit het wat meer. Hè? Om het maar zo te zeggen. Maar kijk je dan ook bijvoorbeeld. En peil je ook bijvoorbeeld probeer je ook de, de reactie van mensen daarbij te peilen uh, uh, In dat opzicht? Of werkt het niet zo? Ja, ik, ik, ik vraag het maar. Hoe bedoel je precies? Nou, gewoon als jij met iets zit en je, ja. je, je brengt het te berden, bij wijze van spreken. Ja. Peil je dan ook? Probeer je dan in te schatten hoe een ander daarop reageert? Um, en dan met het liedje? Of, of je bedoelt nou ja, gewoon uh, zowel met het liedje als met, uh, met gewoon uh, in de dagelijkse omgang. Laat ik het uh, eventjes uh, precies, uh, um, ja, precies duiden. Nou ja, ik heb wel uh, ondervonden dat uh, als ik... ik, ik, ja, ik, zit, ik zit, we zitten natuurlijk nu in de coronatijd en dan ben je sowieso wat meer uh, op social media te vinden, zeg maar. Ja, ja. Mensen soms aan het chatten. En dan merk je gewoon dat, dat, dat, dat, dat, je, dat ik zeg maar, niet alleen ben uh, qua dingen waar ik tegenaan loop, zeg ja, maar. En ja. dat er eigenlijk best wel heel veel mensen zijn die tegen dezelfde soort problemen aanlopen. Uh, dus dat is voor mij heel ja, fijn, als in er is een punt van herkenning. Mm -hmm. Maar ik heb wel ook een aantal mensen in mijn kring... Uh, ...waar ik het liedje naartoe heb gestuurd... ...in de hoop dat het misschien iets voor ze kan betekenen... ...of dat ze zich erin kunnen herkennen op z'n minst. Want ja. ik denk dat dat gewoon ook al heel wat is als je... Je gehoord voelt of als je denkt van hé hey, ik ben niet alleen. Zeg maar. ja. en dat hoop ik met dit liedje ook een beetje te bereiken. Ja, dat, dat, dat voelde ik ook deze week toen ik het ook echt zat af te luisteren. Hij komt, ja. hij komt weer wederom echt bij mij binnen, maar ik ben net zoals jij. Daar denk ik ook een beetje een gevoelsmens in dat opzicht. Mm -hmm. uh, dus ja, um, maar um, ik, ik kan me voorstellen dat hey, wat je zegt, bijvoorbeeld in deze tijden zitten, zitten we wat vaker achter die beeldscherm. en moeten we het er ook maar mee doen. Maar uh, ik kan me voorstellen dat dat uh, soms ook best wel lastig kan zijn, hè? Dat, je niet, dat je je opgesloten voelt uh, in, in een aantal opzichten, of...? Um, ja en nee. Ik, ja? Ben best, ik ben aan de ene kant heel introvert, dus ik vind het ook niet heel erg om zeg maar, binnen te zitten en om, om het binnen mijn ding te doen en om muziek te maken en om in het creatieve proces te zitten. Mm -hmm. Uh, maar ik ben daarentegen ook wel op mijn eigen manier dan gewoon best wel sociaal, dus ik mis dat wel. Mo nu moet ik wel zeggen dat het weer een beetje op gang komt, dus dat vind ik heel fijn. Mm. Uh, en, maar ik ben heel blij dat ik toch, ik heb ook door, door, door de crisis ook gewoon mensen uh, beter leren kennen, waarvan ik eigenlijk in het begin helemaal niet zo heel veel afwist en, dat wij op een bepaalde manier toch hetzelfde over een situatie bleken te denken... ...of tegen dezelfde dingen aan bleken te lopen. En dan had ik een story van iemand gezien en dacht, hey, ik, hé, wow, dit herken ik eigenlijk ook wel. Ja. En, dan bij, en dan raak je aan het praten en, en dan word je eigenlijk toch een soort vrienden van elkaar. Dus, dus het heeft ook wel weer mooie dingen gebracht. En ja. dat probeer ik zo hier, dat probeer ik zo veel mogelijk... Ja. ja, daarop te focussen, zeg maar. Ja, ja. Je kijkt ook naar de positieve kanten in, in dit verhaal en dat is eigenlijk ook een beetje de brandstof om weer verder te kunnen gaan, toch? Uh, ja, zeker, zeker. En uh, kijk, even en even zelf, dat is natuurlijk die zoektocht naar die balans en, uh, en ook naar juist soms het is dus niet kunnen zien van het positieve of het wel willen, maar het mm. niet kunnen, zeg maar. Mm -hmm. Dat je in het ene moment heel erg lekker in een flow zit en in het andere moment dat je, dat, ja, dat je de balans eigenlijk compleet kwijt bent, zeg maar. Mm. Um, dus um, ja, dat eigenlijk. <laughs> ja. Uh, ben, je, ben je op dit moment in balans, om het even uh, zo uit te drukken? Um, een beetje ertussenin. Ja. Ik, had, ik had de afgelopen dagen was een beetje meh of zo, ik weet niet ja. wat het was. Maar nu is wel weer een soort van opwaarts. Ja. Het gaat een beetje op en neer. Ja, nou nee, goed. Dat, uh, ik denk dat het uh, bij de meeste mensen zo is, om een beetje hol en heen stilstaan. Want, uh, maar ik, ik ga ook even aan je vragen. Maar uh, Wat doe jij bijvoorbeeld als het, uh, nou ja, als je het nieuws volgt en um, het zo danig bij je binnenkomt? Ik zet het uit. Wat doe jij dan? Uh, nou ja, ik merk wel, ik zit dan op Twitter en dat, echt, dat is echt eigenlijk helemaal geen leuke plek. <laughs> <laughs> uh, als je dat dan gaat lezen, denk je, oh god, dit, dit is gewoon niet goed voor mij, zeg maar. Ja. En dan, dan weet ik dat ik het af moet zetten, maar ik ga toch verder kijken. <laughs> op een of andere manier. Ja. Ik, ik, ja, ik heb ook steeds meer mensen om me heen die het nieuws gewoon überhaupt niet meer echt kijken. Ja. En uh, ik weet dat ik dat eigenlijk ook moet doen, maar ik ben daar eigenlijk net wat nieuwsgierig voor. Dus het is zeg maar een soort van tweestrijd aan de ene kant. Probeer ik het echt af te zetten. En ook van me af te zetten. Maar aan de andere kant ben ik ook te nieuwsgierig. Ja. Van oh wat gaat er gebeuren. Ja dat denk ik eigenlijk ook wel. Maar, maar soms. Uh, dan, word je, dan word je er zeker nodig van. En dan denk ik. Ja nou ja. laat erop, Ik ben er nu wel even een beetje klaar mee. Uh, met dat hele nou ja, verhaal. Wat, nou ja wat ik dan doe. Is ga ik gewoon eigenlijk heel hard huilen onder de douche. <laughs> oh god. <laughs> ja. ja nou ja goed. Ja, ik, ik, ik het is meestal een melancholisch nummer op. Maar goed, dat, dat ben ik dan weer. Um, um, goed. Het, eigenlijk waar we het een beetje nu over hebben... dat zijn dus eigenlijk ook de stemmingen. Plus het feit dat dat ook... in je, je, je, je, je brein af kan spelen. En dan kom je uit ja. eigenlijk weer bij het verhaal... waar jij dat lied over geschreven hebt. Of de, de ja. song. Ja, klopt. En, en dat is eigenlijk ook wel een beetje de strekking... denk ik ook, van het hele verhaal. Ja, ja het is eigenlijk een, een ode aan ons brein... En... Dat niemands brein hetzelfde is. En, en juist uh, daar, ja, juist doordat we allemaal verschillend zijn, dat is wat ons eigenlijk ook weer verbindt met elkaar. En ik denk dat we veel meer daar het gesprek ook over aan mogen gaan met elkaar. En uh, wat ik merk gewoon ook in de gesprekken die ik met mensen voer, dat, dat zij ook tegen dingen aanlopen. En, dat, en, en uh, dat het eigenlijk helemaal niet. Dat ik daar echt niet alleen in ben. En ik denk uh. dat daar gewoon veel. Dat dat gesprek veel opener mag. En ik denk ook dat we... En dat is heel moeilijk. Maar ik probeer het bij mezelf gewoon steeds meer te omarmen. Dat ik zo ben. En dat dat ook gewoon is wie ik ben. En dat ik heel gevoelig ben. Maar dat het ook een mooie kant heeft. En ik hoop met dit liedje... Dat, dat de luisteraar zich op zijn minst misschien in mijn verhaal kan herkennen. En dat ze daar misschien toch een beetje... Soelaas in kunnen vinden, zeg maar. Ja, nou, ik, ik uh, omarm uh, de single eigenlijk, want uh, het, het had net zo goed over mij uh, kunnen gaan. Ik heb het al uh, ergens uh, achtergelaten, geloof ik, in dat opzicht. Uh, maar Even even uh, is ook muzikaal gezien weer uh, totaal anders uh, met, uh, met uh, de singles die je weer daarvoor hebt uitgebracht. Uh, want dat is ook, ja. Nou ja, totaal anders, ja. Het is voor iedereen verschillend, zeg maar. Hmm. En, uh, um, kijk, voor mij is het gewoon... Uh, ik, ik maak van alles en uh, ik denk dat hetgeen wat, mij ver, wat het verbindt is mijn stem en het liedje dat ik schrijf. En, uh, um, ja, dus ik, en, en we groeien natuurlijk ook gewoon uh, productioneel gezien mm. en, en uh, vocaal gezien, uh, ook met arrangementen en zo. Dus, um, Hou je ja. er ook van om, om juist te proberen verschillende stijlen uh, in je muziek te verwerken? Uh, ja, nou ja, wat, wat ik eigenlijk vooral probeer is, is um, kijk, ik maak natuurlijk als je er een woord aan moet, ha moet hangen dan is het synthpop uh -huh. synthpop, dus zeg maar uh -huh. ja, kunstzinnige muziek zeg maar uh -huh. um, en ik denk dat binnen dat spectrum je eigenlijk heel veel kanten op kan en dus ik denk dat de volgende single die, die, die waarschijnlijk in het najaar ergens zal verschijnen dat die ook weer heel anders is en ik denk door dat Steeds een beetje uit te breiden dat, dat er gewoon een compleet beeld ontstaat. Ja, ik zou bijna zeggen: er is een uh, nieuwe generatie muzikanten in Nederland een beetje opgestaan, uh, waar jij er eigenlijk een van bent in dat, uh, dat opzicht. Uh, ja, compliment, mag je je zak steken in dat, dat, dat opzicht. Maar uh, zullen, zullen we waar uh, draaien? Even en Even? Ja, is goed. Oké, okay, dan komt hij. Hier is uh, Lassette met Even en Even. to fly. You whistle in the sun was dit met een uh, nieuwe single die ze deze week hebben uitgebracht Het nummer dat heet Island en uh, dat bracht de tijd op uh, bijna 6 minuten voor 10. dus betekent dat we nog eventjes snel nog één nummer laten horen en dat is deze hele mooie van Ellen Fournier of beter bekend als Frank Bond met The Messenger coffee breath spit from a balloon come under table Souls placed under some command, generalizing our trace effects facts, ring weak hand, black hole eats star, That deaf man, disagrees All we perceives gone for centuries, and the next to go dim is our son. Robert Simmerman, man room for two, the chair and its concept. En om nog even een song van Myths af te pakken. Het is uh, uitgebracht onder de naam Ellen Fournier, maar de beste kenners weten het al. Aan de stem uh, te horen weet je het meteen dat het Frank Bond zelf is. Uh, met The Messenger, uh, dat, uh, dat is een heel mooi uh, liedje eigenlijk, het gaat over alles en nog wat. Uh, over uh, de woorden die uit een typemachine komen en dat je er alles mee kan bedenken wat je ermee wil bedenken. We zitten aan het eind van dit programma en dan draaien we er nog één. En dat is Van Arters met het album Glass. Dat ze niet zo lang geleden hebben uitgebracht. En dit is één van de nummers die erop terug te vinden is. Leave This Town. Volgende week zijn we er weer maar dan met een waarschijnlijk reguliere uitzending. Zeg dag en straks veel plezier met The Country van Nashville Radio.